De Planeteneter door Julien van Remoetrie, deel 1 De Maan Scheurt. U bent Peter Lansheer? Jawel, dokter. Geboren de Oostende op 6 mei 2054, ongehuwd astronaut. Specialiteit televerbindingen, opleiding Noordzeebasis. Bijna 9000 ruimteuren, klopt dat? Klopt. Niet zo kampachtig, doen Peter. We zijn hier echt om je te helpen. U gelooft me toch niet. Nu niet en nooit. En dus word ik zeer humaan behandeld natuurlijk. Naaldje hier, elektrode daar, vloep, een stroomstootje door je brein... en je bent weer op slag een ander mens. Maar dat wil ik verdomme niet. Ik wil geen andere Peter worden. Ik kan je verzekeren dat nooit iemand heeft beweerd dat jij behandeld moest worden. Er is gewoon geen sprake van. Maar u gelooft mij niet. Wat moet ik geloven? Of niet geloven? Ik heb jouw verhaal uit de tweede hand, fragmentarisch bovendien. Maar ik wil het rechtstreeks van jou. Daarom ben je hier. Weken en maanden, alleen stuk deur als het moet. En ik wil jullie helpen. Jou, John Doerden en Erik R. Blanker, alle drie. Waar zijn de anderen? Elk in een andere vleugel. Erika maakt het bijzonder goed. Ze laat je groeten. John is nog niet helemaal opgeknapt. Vind je het gek? Kan. kan ik best begrijpen. Ja. Peter, ik stel voor dat wij bij het begin beginnen. Dat wil zeggen dat jij vertelt alsof ik helemaal niets van de zaak weet. Oké? Mooi. Ik geef jou een datum. De 8e april 2084. Wat gebeurde er die dag? We vertrokken naar Beta 2. Wat is Beta 2? Dat weet u toch? Peter, onze afspraak is zo dat ik niks weet. Wat is dus Beta 2? Dat is een van de twee permanente ruimtelaps. Je zei wij vertrokken. Wie vergezelde jou? John Doorn als commandant. En Erika Blanke als astrofysica. En jouw functie? Verre verbindingen. En klusjesman. Waarna is je van alles? Verder boven gekomen? Vanzelfsprekend. We losten het driemanschap van Sam Nichols af. We gingen vlug aan de slag. En het werd mei en juni voor we het goed en wel beseften. Hoe lang moesten jullie boven blijven? De drie maanden. De 8e juli zouden we afgelost worden. Maar dat is nooit gebeurd. En ik kan het niet meer vergeten. Bij God, ik zou het willen vergeten. Ja. Wat graag zou ik het willen. De eerste symptomen waren almerkbaar op de 24 juni. 12 uur Greenwich Mean Time. Nog verder nieuws? Nee, John. Ik heb het net nog een paar keer geprobeerd, maar het zonder resultaat. Zal ik een bandje aanzetten? Laat maar! Rotzooi is het, rotzooi. Waar blijven de belangrijke berichten? Erika! Mm -hmm. Nog wat ontdekt? De zaak schijnt langzaam maar bestendig te evolueren. Wat noem jij evolueren? Nou, dat de scheur in het maanoppervlak tussen Tycho en Copernicus steeds breder schijnt te worden. En ik ontdekte juist een zwarte vlek, die steeds groter wordt. Al ten noorden van het Atlaskrater. Ik heb er een paar foto's van genomen. Kijk eens even mee, John. Oké. Okay. Geen tussenstukje eten. Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen trek. En dit is te belangrijk. De controle schijnt er anders over te denken. Ze zijn daar blijkbaar druk in de weer om na te gaan of al dan niet spoken zien. Of ze worden daar overstroomd met bericht uit de permanente maanstations. <laughs> Als ze nog bestaan tenminste. Nog bestaan. Besef je eigenlijk wel wat voor krachten daaraan het loskomen zijn op de maan? De mare Numerium zal nog wel meer zee zijn dan ooit. Wat de golven betreft althans. Dit is de ergste maanbeding die er ooit is geweest in de geschiedenis. En, en van Kepler uit. Van Kepler uit vormt zich een nieuwe scheur. Regelrecht naar Grimaldi. En zo naar de achterzijde van de maan. Alle mensen, wie weet wat er gebeurt. Vergeet niet foto's te nemen, John. Over enkele minuten duikt de maan weg achter de aarde, mensen. Dan krijgen we wat rust. Beta 1 neemt erover. Ja, ja, dat is oké. Okay. Hallo Beta 2, hallo Beta 2. O, daar zijn ze net. Hallo jongens, kom erin. Hallo Beta 2, hier Nick. Hebben maan in beeld. Zeg eens, wanneer is dat spektakel begonnen? In de middag. Eerst een zwarte vlek naar bij Copernicus. En daarna de barst. Erika ontdekte er net een nieuwe vlek vlakbij Atlas. Ten noorden. Ten noorden van Atlas, zegt ze. Nou jongens, hebben jullie het zaakje over? Wij duiken onder. Oké, okay, oké. Okay. Geen hier vlak controle? Geen jota. Zaak is in onderzoek. Kunnen we wel. wel. En alle machtig. Jullie zagen nog maar het begin, jongens. Net of een paar bergketens van het maanoppervlak weggeslingerd worden. Wat zeg je, Nick? Het Peter. We krijgen de handen vol. Zodra ik de gelegenheid vind, bericht ik het jullie. Tot straks. Over en uit. Nou, en daar gaat hij dan. Een paar bergketens die weggeslingerd worden. Een enorme vulkanische uitbarsting. Wat anders? Ja. En, en toch is het niet mogelijk. Na duizend ruimteuren... Zij zei ik van veel zaken niet mogelijk, maar na vijfduizend uren was ik zelfs bereid te geloven dat ik nooit geboren was. Goed, goed, maar voor alles is een verklaring. In dit geval dan, het plotseling op gang komen van een nooit geziene vulkanische activiteit op de maan. Akkoord? Dat kan niet kloppen. Goed. Welke andere verklaring heb jij dan? Nee, die maanlups, die hadden die activiteit een hele tijd van tevoren moeten registreren. Ha, heb jij soms inzagen alle maanrapporten? En wij zitten hier niet om een maanproject af te maken. Onze ontdekking van de Tycho Copernicus-scheur is louter toeval geweest. Oh, jullie zullen gelijk hebben. Maar, John zit met een van zijn beroemde voorgevoedens. Juist? Ik geloof in intuïtie. Hij zegt nog niet dat een vrouw daar ongevoelig voor is. Ik <laughs> zie er echt een vrouw aan boord. Zeg, luister eens even, jij. Hallo, Beta twee. Zijn jullie er nog? Oh, dan heb je niks opnieuw. Wel, oude jongen. We luisteren. Jullie missen de show, jongens. De helft van de maan is één gijzer geworden. Een Een gijzer? komt zo voor elkaar, Nick. John, monitor. Oké. Okay. In elk geval heb jij de indruk getuige te zijn van een geweldige vulkanische activiteit op de maan, Nick. Ja, dat weet ik natuurlijk niet met zekerheid. We krijgen de beelden door. Oké, okay, Nick. Daar zijn de beelden. Het is niet te geloven. En wat een tempo. In amper één uur tijd is het... of, of heel het oostelijk deel van de maan door elkaar gegooid is. De westelijke helft op het atlasgebied na. Blijft intact. Hallo. Beta 1 en 2. Dit is controle. Eindelijk. Beta 2. Kom in, controle. Controle aan Beta 1 en 2. De maanlabs zijn uitgevallen. Dit is een dringende waarschuwing. We houden. Hallo controle, beta 2, Roger en uit. En nu jongens, nu krijgen we de pop aan dansen. Jullie hebben geluisterd naar het eerste deel van de planeteneter De Maan schuurt door Julien van Remoerter Rolverdeling Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus Erika Blanker, Marijke Merkens Peter Lansheer, Hans Karsenbarg John Doorn, Hans Veerman, Nick Ponta, Frans Kokshoorn Controle, Joop van der Donk Technische realisatie, Tom Prudon en Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra.